4 uur. Dit is Maud Schreurs met het nw Journal. Agenten bestormden een woning in een flatgebouw waarbij een explosie te horen was. Het lijkt erop dat die werd veroorzaakt door de politie om de woning binnen te komen. Maar de verdachte, Jabir A., is niet gevonden. Volgens Duitse media wordt hij al langer in de gaten gehouden. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Orkaan Matthew is sterk in kracht afgenomen en is er nu eentje van categorie 1. De storm koerst nu af op de Amerikaanse staat North Carolina. Het dodental is inmiddels opgelopen naar bijna 900. Verreweg de meeste doden vielen in Haiti. In de Amerikaanse staat Florida kwamen vier mensen om het leven. Meer dan een miljoen huishoudens zitten zonder stroom. De grote brand in een zalenverhuurcentrum in in Nieuwegeines uit. De brand brak vanochtend vroeg uit en breidde zich snel uit...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 De rechtbanken denken het verlies aan banen op te lossen door natuurlijk verloop. Het weer nog in het noorden kan nog een bui vallen. Het is een graad of 14, vanavond opklaringen. En het wordt een koude nacht bij minima dicht bij nul. Morgen meer bewolking en in de noordelijke helft van het land opnieuw kans op een bui. Maxima rond 14 graden. En dit was het NOS. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 richting Den Haag. Tussen Reewek en Knop het Gouwe 4 kilometer door werkzaamheden. Daar is de rijbaan het hele weekend dicht. Bij Rotterdam op de A20 in de richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Prinse Alexander en Rotterdam Centrum 6 kilometer door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. En op de A208 Haarlem richting Velsum. bestaat staat voor de aansluiting A22 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersin.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zierfan. Zierfan. Met nu Zandvoort op zaterdag. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Een aantal maanden geleden had deze groep Fifth Harmony nog een hit met Work From Home. Weet je wel, die mooie plaats, dat je lekker thuis kan gaan werken. En dit is de opvolger daarvan, zo uit het begin van uur drie, hoor je de nieuwe single Flex, oftewel All In My Head. 6 over vier, welkom terug bij Zalvert op zaterdag met in uur drie de volgende onderwerpen. Na de volgende plaat, uh, ja, de actualiteit heeft het toch een beetje dat we de programmering iets moeten omgooien. Uh, ervoor gezorgd dat we om de, naar de volgende praat weer gaan schakelen met uh, het Duintjesveld. Waar SV Zandvoort het opneemt tegen Arsenal. Momenteel nog 0-0. tegen 0. En Joop van Es gaat ons daarover weer bijpraten. Uh, tegen de klok van 20.04 gaan we weer schakelen met Willem van Densen. We hebben het over de finale race is het op het Circuitpark Zandvoort. Hij gaat ons de, de, de uitslag nog geven van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Een race over een half uur. En die gaat ons daar nog even over bijpraten. En natuurlijk ook even vooruitkijken naar het programma van morgen. Want dat belooft ook nog heel veel spannends. Uh, half vijf gaan we natuurlijk weer schakelen beschakelen naar Duinjesveld. Want ja? dan is het einde van de tweede helft van, uh, van SV Zandvoort. Dus iets daarna uh, krijgen we uiteraard nog het dieren van de week. En uh, daarna wellicht, ja natuurlijk pit report. Want we, gaan, we, gaan, we kijken even terug naar de kwalificatie die vanmorgen verreden is. Op en hebt over de Formule 1 in Japan. En uh, we kijken even vooruit naar de startopstelling van morgen. Kwart voor vijf is het natuurlijk tijd voor het gedicht van de week. En onder het motto van Mijn Radio. Nou, dat wordt ook weer een prachtig nummer. Prachtig gedicht. En mede een beetje richting ZFM. Een lokale zender. Onmisbaar in Zandvoort zou ik bijna zeggen. Goed, het gedicht van de week om kwart vijf. Onder het motto Mijn Radio. Dus genoeg gepraat. Uh, terug naar de muziek. En terug naar het derde uur van, uw, uh, van Zandvoort. Op zaterdag met uw enige echte lokale zender ZFM. Dankjewel. Albert Jan. En uh, ja, zodat gaan we weer uh, naar Duitsersveld uh, schakelen. Inderdaad naar jou voor voor het vervolgen van de wedstrijd. SVS Zandvoort tegen Arsenal. Smiles at me I go to Rio De Janeiro My I go wild and then I have to do the samba And the bamba Now I'm not the kind of person With a passion and persuasion For dancing Or romancing But I give in to the rhythm And my feet follow the beating of my heart Whoa, whoa Juist om een half drie met het weerbericht. Dan komen de dagen best wel aardig weer hier in Salvoort. Lekker vakantieweertje, Albert Jan. Heerlijk? Ja, ja, ja. Pieter Ellen hoor je om nog even in die vakantie smeren te blijven. Met Ico to Rio. Nou, wij gaan niet naar Rio, maar we gaan wel naar het Duitsersveld. Naar Joffresk-wedstrijd SV Salvoort tegen Arsenal. Hoe gaat het nou, met de heren? Wat scheelt erop, Rio of Duits? Een paar, een klein stukje. Ook oh, hier schijnt de zon niet meer. Nee, maar goed, eh, maar hoe gaat het? Ja, het Zandvoort komt enigszins los. Hij heeft een hele grote kans gehad en die was helaas niet eh, vergeven aan Boy Visser. Eh, de snelheid van Jesse Daan was weer terug. Jesse is gewisseld voor eh, Maurice Mol en de snelheid voorin is weer verbeterd, een stuk terug. Uh, de Haan kon de buitenspelval uh, omlopen en dat deed hij echt heel goed Er werd wel gevlagd maar de scheidsrechter accepteerde het signaal absoluut niet hij mocht doorgaan uh, kon de bal vol krijgen bij Visser, maar die schoot tegen de keeper aan en dat uh... Dat was helaas een uh, hele grote kans, waarvan je toch verwacht dat uh, een persoon als een, als een boivisser zo'n bal erin kan krijgen. Op dit moment uh, wordt uh, Koen Magielsen, uh, toch wel een van de, de motoren van het middenveld, wordt naar de kant te uh, Hij was uh, geblesseerd geraakt. Ik weet niet of hij überhaupt erin uh, Nee, hij wordt überhaupt gewisseld. <coughs> en dat... Uh, dat is dan erg jammer, maar Arsenal kan nu wegkomen en dat is daar heel goed uh, pijpen die die bal kan wegkoppen. Nee, ze is er verkeerd weggekopt. In het 16 meter gebied komt uh, Arsenal in, wordt een wel gepasseerd met een schaarbeweging en keeper uh, uh, Metsuis, die kan die bal gelukkig stoppen, zat in de goede hoek en de bal is nu weer opnieuw, uh, maar dan op de middenlijn bij Arsenal. Arsenal mag, kan gaan bouwen, want Sanford kon niet in balbezit blijven. En moet nu weer terug voetballen. En daar komt een diepe bal. De bal wordt weggekopt door Petrik Kopen. Petrik Kopen probeert daar een boyfist te bereiken. Die krijgt die bal goed, maar kan er niets mee. En nu weer aan de zijkant. Uh, Berg. kapt daar een man uit. Kapt er twee man uit. Maar dat uh, was uh, niet de bedoeling van een van die verdedigers. Hij maakt een overtreding. En Zandvoort mag op de eigen helft een vrijstop gaan nemen. Die genomen gaat worden door Petrik Kopen. Je weet niet waar hij naartoe moet, want het is statisch, het is een statisch elf. Het staat stil. Just in Luiten, nu naar uh, Dylan Kreuger, Kreugen, terug naar Luiten. Terecht die bal weer terug, maar het was een verkeerd gepaast. En Stamford is de bal kwijt en dan moet de ik werk wel ik nu gewoon oppassen. Dat, dat is natuurlijk erg goed. Patrick Kooper helpt hem erbij. De bal is weer verzandvoerd. en gaat nu een diepe paas geven naar Jesse Daan. aan de rechterkant. Daan gaat er 16 meter gebied in met van uh, Arsenal. Waar wordt, <coughs> uh, wordt correct van de bal geholpen? Nee, overtreding toch. En die is dan net buiten het strafstofgebied van Arsenal. Op de Haan. Het, het, het leek hier, ik sta aan de andere kant van het veld. Het leek hier alsof het uh, correct was. Maar dat is niet het geval. De Haan die werd uh, niet goed uh, tegengehouden door een van de verdedigers. En Zandvoort mag aan de rand van het 16 meter gebied een vrije schot nemen. Dus alles van Zandvoort wat koppen kan, gaat naar voren toe. En uh, gaat even kijken of er misschien wel een klein gaatje te vinden is in de muur van de Arsenal. <coughs> Voorlopig is dat nog niet het geval, want de Haan wordt geholpen op het veld. We daar blijven we geraakt. En dan komt uh, Ronkamp dan met zijn wonderwater. Want dat zeg ik altijd, het is wonderwater. Wat een spons en wat water niet kan, dat, uh, dat is ongelooflijk. Maar het werkt meestal wel, laat ik het zo zeggen. En ook nu is het geval. Want de haan trekt zijn kousen weer op. En kan weer verder gaan met deze wedstrijd. Voorlopig zal je eerst even buiten de lijnen moeten. Dat is tegenwoordig ook bij de amateurs het geval. Uh, de meeste scheidsrechters doen dat niet. Oh nee, hij mag, hoeft er ook niet uit. Oké, okay, prima. En wie gaat het nemen? Even kijken. Uh, Boy Visser zet zich achter die bal. En uh, de fluitsignaal van de schijfzetter zal wel gaan klinken. Spannende uh, situatie nu voor Zandvoort. Komt er komt een goede bal. En nu goed gevangen door de keeper van Arsenal. Goed, uh, we spelen in de 72e minuut. Zandvoort is nog steeds 0-0. En Zandvoort komt ietsje weer los uit zijn schulp. Dankjewel, Job, voor dit moment... Ja, en dan uh, morgen vindt die uh, plaats, hè? De Grand Prix van uh, Japan, uh, Albert Jan. Klopt. Ja, dus uh, nou ja, we hebben een uh, Japanese love song uh, voor je klaarstaan. Hier is Ten Sharp. is ondertussen al geweest. Uh, penalty voor Arsenal. En het is uh, een mutshaas die daar als een kat op die bal blijft en hem naast af voor de achterlijn kan werken. Het is wel zwaar een corner, maar terug in ieder geval geen doelpunt. Zover is het nog niet. Blijkbaar een jongen van grote klasse hier in het Sanfordse doel. En ik zoeken, zoek zoeken zoek naar deze plaat. Uiteindelijk uh, toch gevonden, maar dan in de 12-years uitvoering. Ja, heel op hartstikke. De, de Japanese Love Song, de single van de Nederlandse band Ten Sharp. CFM Race Radio, Pit Report. En voor de laatste maal vandaag schakelen we live over naar het circuitpark zal voort naar Willem van deze want. De spanning uh, is vast en zeker te snijden daar op het circuit tijdens de finale races, Willem. Nou, komt helemaal, Rob, we zijn bezig met de Porsche GD3 Cup Challenge uh, Benelux, voornamelijk uh, Belgische deelnemers daarin. We hadden de man op uh, pole position, Alexander uh, Junam, maar die kwam niet helemaal goed weg bij de start. Hij kreeg daar een uh, tik van uh, Jurgen uh, van Hover, een landgenoot, een uh, ja, mede Porsche-rijder... Uh, en dat had gevolgd dat de uh, auto van uh, Juna, Man, Ja, die knalde keihard in de Pitmuur. En uh, het was een einde oefening voor hem. Het was Jurden van Hoven uh, die eigenlijk uh, tot nu toe aan de leiding uh, ligt. Ze zijn in de laatste ronde. En ja, kon zo zo duidelijk uh, de winnaar afgewacht. Daarachter is het uh, rondenlang een uh, strijd geweest. Uh, van uh, plaats 2 tot en met 6 uh, wie de tweede positie zou veroveren. Nou, lange tijd uh, leek het er ook op uh, dat onze uh, zingen. Uh, de Belgische Cruzeau-vriend uh, Koen Wouters uh, op weg naar een podiumplaats. Uh, tot aan uh, de laatste ronde uh, bevond hij zich op uh, plaats 3. Hij is helaas gefinisd uh, op plaats 4, want de derde plaats werd ingepikt door uh, de Belg uh, Dylan der Dalen. En op de tweede plaats uh, vinden we terug uh, dan ook wel zo'n Belgische naam Menno van de Grijspaarden. De race gewonnen dus door uh, Jurgen van der Over... Oké, okay, dus uh, goed. Uh, nou ja, een beetje blikschade uh, tijdens de, de Porsche GT3 Cup. Maar goed, wederom, uh, nou ja, in ieder geval een Belg op de derde plek, heb ik begrepen. Ja, alle drie, uh, één, twee en drie, uh, Belgen? België. <laughs> ja, oké, <okay>. België. Okay. <laughs> ja, dan wordt het echt bestaat uh, net zo op het podium. Goed, dan hebben we zometeen nog één uh, <laughs> race te gaan, de City uh, Buck Cup. En uh, morgenochtend is het ook alweer vroeg uh, uh, achter de présence op het circuit, hè? Ja, Morgen uh, begint het programma om uh, 5 uur over half 10. Het begint dan uh, met de uh, Hark. de historische automobiel uh, Rensport uh, Club. Met het uh, NK 83, uh, of 82 tot 90. Dat zijn uh, toewagens uh, die gebouwd zijn in de jaren 82 tot 90. Daarna hebben we dan uh, om 10 uur uh, de eerste race voor de European uh, GT4 uh, series. ...gevolgd door de historische monoposto's. Daarna weer een race voor de City uh, Cup. Dan hebben we een pauze van uh, half, half 1 tot half 2. Dan hebben we uh, wederom een race voor de Porsche Cup. En dan eindigen we de dag... Uh, nee, we eindigen niet de dag om half drie ...hebben we dan uh, race 2 voor de European uh, GT4-series. Daarna wordt de dag dan afgesloten... Uh, met uh, historische monopostos nog een keer... en helemaal aan het eind van de dag morgen. En dat eind van de dag is dan uh, redelijk vroeg om half vijf... Uh... De race voor de CityBit uh, nog een keer. Ja, en het ook mooie van... Het is morgen een vol race programma. Zelfs ook nog met een uh, gridwalk. Dus mensen kunnen gaan kijken naar die mooie competition 102 GT4 European series. Die auto's die daar staan daar nou dan opgesteld in de, in de pitboxen. Is een, ja, dat klopt. En ook op de startgrid en gridwalk. Op het moment dat je een uh, pedalkaart hebt... Uh, heb je ook toegang uh, tot de grid. Uh, morgen de enter is... Als uh, ik me niet vergis... is dat uh, voor de duinen het 1250. En uh, de paddock. Ja, dat kost iets meer. Ik dacht dat dat 20 euro is. En als je zo'n kaart hebt, dan kun je ook de gridwalk meemaken. Ja, dichterbij kan je eigenlijk niet komen tijdens zo'n gridwalk. Oké, okay, uh, Willem. Bedankt voor het verslag van dag 2 van de finale races op het circuitpark Zandvoort. Ja, nog even één vraag, Willem. De finale races, betekent het ook dat dit echt de laatste activiteiten zijn wat betreft de autosport in een evenement op het circuit? Nee, zeker niet hoor. Nee, zeker niet. Het is, uh, volgende week hebben we wij de Rondfinale. <laughs> <Okay. laughs> maar dan van het D en het T. Dus ja, eigenlijk is er ieder weekend wel wat te vieren op het scoortje. <laughs> Dankjewel Willem voor je bijdrage vandaag. En een fijne dag nog daar.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 come back time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 Een eentje van een aantal maanden geleden. De 21 Pilots op de zaterdagmiddag bij CFM met Thressed Out. Zodanig gaan we weer naar het Duitsersveld. Slot van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Arsenal. Gaan we weer contact opnemen met Joop van Eerst. Eerst krijg je deze van de Jam en de Town Mellis. Mellers. was op de zingel van de Jam en de Town Cold Mellers. Ja, voor het slot van de wedstrijd Sv Stanford voor Arsenal. Gaan we naar Jap, naar Duitersveld. Hoe is het daar, Job? Ja, waar, waar het gierend spannend is, echt waar. Het is ongelooflijk. Southampton komt helemaal los en. Uh... Probeert wel om alsnog die, dat ene doelpunt te maken. Want ik denk dat degene die het eerste doelpunt maakt in deze wedstrijd, die het schaal gaan winnen. Uh, er is een hele grote kans. Uh, Nijsselberg, onnavolgbaar. kwam die 16 meter in. legde die bal breed. Maar geen van de beide stonden de spits die, die aanwezig waren. Dat was Jesse Daan. die nu met zijn snelheid. gaat hij er overheen? Nee. Helaas, het was Mon goed gezien. De keeper van Arsenal is niet al te groot. Uh, hij stond ver voor zijn doel. En uh, Jesse kan de, de bal loppen, maar niet uh, hoog genoeg om, om over die keeper heen te gaan. Dat wel een aardige kans. En dan gaat de, de, gaat de aanval van, van uh, Arsenal, uh, Mutsaas is uit zijn doel helemaal. En gaat, Hij kan hem toch tegenhouden, geweldig, wat een schitterende bal. Goed gedaan, hij moest naar de speler toe en die bal kon, kon, uh, kon hij niet uh, hebben. De Arsenal-speler ging naar de zijkant. Maar Mutshaas moest achteruit en kon daardoor die bal stoppen. Als was het zomaar 0-1 geweest. Nu gaat Sand verderuit, over de linkerkant. De buitenspeler kan niet gewoon. Jesse Daan wordt wel gefloten. Maar het lijkt mij uitermate sterk dat dit een, een, een buitenspelgeval was. Er wordt nu uh, het spel stilgelegd. Uh, Ludvig Rikkers gaat erin komen en wie gaat eruit? Even kijken. Um, Milan Berk-Belkamp gaat eruit. Hij heeft zo'n aanvoedingsband aan Patrick Koper gegeven En Lottie Rikkers uh, komt uh, voor hem in de plaats in een extra versterking. En denk ik op het middenveld, uh, soms dat wat een heeft, moet de tijd leren. Want het spel al in de 89e minuut. Er zal wel wat bijgeteld worden. Er is een paar keer gewisseld. Het spel heeft twee, drie keer stilgelegen voor een blessurebehandeling. En uh, daar gaat het weer. Uh, de bal wordt door de keeper van Arsenal weer in het spel gebracht. Die werd geduwd. Maakt niet uit. Mocht van het blijkbaar van de scheidsrechter. En Leidscheberg. krijgt hem wel op zijn hoofd. Maar kon er niet verder niet veel mee. Arsenal nu. Op de helft van Zandvoort. Arsenal. Nu naar de linkerkant. En daar is Justin Leijf. Die kon er net niet bij komen. Justin die een prima wedstrijd speelt. Nu weer een bal bezet is. En daar probeert om Justin daar aan te spelen. Ging niet. Want hij raakte die bal niet goed. En de bal werd een rolletje. Die werd makkelijk onderschept door Arsenal. En de bal ging via de Zandvoortbeen over de zijlijn. Zandvoort nu. En daar gaat de berg, berg. Die kan niet voorbij zijn laatste man komen. En dan komt nu een verre bal en dat wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel. En dan mag je eigenlijk als nou niet doen, Justin. Doet hij rare dingen en dat moet je niet doen. Want ook zijn voeten op de been van die tegenstander. En dat is dat typisch Justin Luiten, Hij uh, kan niet tegen onrechtvaardigheid, dat zou ik bijna zeggen. En wordt dan uh, ja, heel erg kwaad, netjes gezegd. Gewoon netjes gezegd van is. En moet bij die scheidsrechter komen. Uh, wat gaat er gebeuren? Wordt in ieder geval genoteerd. Het was ook niet goed. Zijn reactie was niet goed. Uh, de de, de aanvallen van Arsenal zag er ook niet goed uit. Geen Die daar een gele kaart voor. Alle twee. Terecht uh, van, van de, de scheidsrechter. Echt goed gedaan. En uh, Jussenlijter moet hem maar leren om zichzelf te beheersen in dit soort gevallen. Uh, het zal wat moeilijk voor hem worden. Want dat zo heeft hij altijd gespeeld. En dat zal het altijd wel blijven doen, denk ik. Goed, Stamford mag die bal in ieder geval gaan nemen. En daar is het fluitsignaal. Uh, Reinier die speelt gewoon ver naar voren toe. Richting Nijtsenberg, kon er niet bij komen. Gaat over de berg heen. Jesse uh, Daan gaat het steeds beter. Kan die bal niet goed controleren? En die bal wordt weer weggewerkt door Arsenal. <coughs> Arsenal via de rechter, linkerkant, uh, dus de rechterkant van Zandvoort, in de aanval. Nu op de helft van Zandvoort. Wordt breed gelegd naar het middenveld. En uh, daar uh, wordt gefloten. Ik heb geen idee waarvoor. Uh, ...overtreding van Lodzirikers, denk ik. De scheidsrechter wijst in ieder geval richting hem. Hij krijgt er geen gele kaart voor. maar het is wel, zoals ze het in de, de ijshockeywereld noemen, een delayed penalty. Uh, niet direct gefloten voor een overtreding, omdat de ploeg in balbeschip bleef. Kon er verder niks mee doen, dus er wordt alsnog gefloten door die zetten. Dat heeft hij goed gedaan goed opgelost. En Arsenal mag die bal gaan nemen. Een meter of tien buiten het strafstofgebied van Zandvoort, bijna in het midden van het veld... Ligt die bal en uh, Mutshuis heeft een goed kijk op. Gaat nu naar de zijkant toe. En daar is heel simpel te pakken. Wordt wel gekopt door Arsenal, maar niet hard genoeg. En Mutshuis brengt hem ver naar voren toe. Ver richting Jesse Daan. Ja, die kan er niet bij komen. Wel een verdediger. En dat is Nijtsel-Benzel. Nijtsel Nijtsel-Benzel, Die kan die bal hebben. Ja, heeft hem ook. En speelt daar even kijken. Wie speelt hij daar aan? Uh, Jeffrey Dekker. Dekker gaat het de centimeter gebieden. Heel snel. Jaffie Dekker, wat speelt hij? Uh, nee, niet niet. Nee, helaas, helaas tegen de verdediger aan. Verdient veel meer. Het was een prachtige situatie daar. Wat gecreëerd door Jeffrey Dekker. En nog een keer in Zandvoort. En daar wordt gepraagd. Nee, het wordt, uh, wordt weggewerkt. Zandvoort is echt op dit moment... Op zijn top, kan niet beter op dit moment. En moet nu uh, nog een, een paar minuten te gaan, want de tijd geeft 90 minuten aan het uh, scorebord. Maar er is nog steeds 0-0, er is nog steeds niet gescoord, de bal is nog steeds niet weg. En dan wordt. Oh, er is een kans op te. De... Nee, oh, over de lat heen. Helaas was het Jess die daar die bal via een speler van Arsenal over de lat heen werkte. Een penalty, oh, alsof het een recorder de halve voor uh, Zandvoort. En uh, even kijken, Justin en Luiten gaat het doen. Vanaf de rechterkant. Met zijn linkerbeen. Dus dat wordt een indraaien gaat die bal komen. En Jeffrey Dekker komt er niet bij komen. Het wordt, wordt over de achtlijn gekopt door een verdediger van Arsenal. Opnieuw een corner voor uh, Zandvoort. En opnieuw zal Jussel Luiten hier gaan nemen. Hij heeft haast. Dan gaat die bal op die hoog voor. Die keeper kan er niet bij komen. wordt weggewerkt alsnog. En Jeffrey Dekker nu. Je, Dekker, wat gaat hij ermee doen? Dekker, het kan veel. Maar niet alles. Oké, okay, Luiten. Gaat weer die bal voor. En dat is, wordt weggekopt door een verdediger van Arsenal. Arsenal nu in Baldessit. en bal bezit. Uh, in ieder geval uh, de laatste man van Zandvoort te uh, vervalken, dat was niet. En hier wordt gefloten voor een overtreding, ja inderdaad overtreding voor violet uh, Peper. Uh, en daar, krijgt hij, daar uh, ja, krijgt hij een gele kaart voor. Ja misschien wel uh, terecht, ik uh, kon het niet echt woordelen als een gele kaart, maar hij heeft hem wel gekregen in ieder geval. En nog steeds uh, weer ligt het spelstil, dan gaan we nog even verder. Op dit moment mag Arsenal dus die bal gaan nemen. Die ligt net in de helft, op de helft van Zandvoort. Dus een heel eind van de Zandvoortse doelvoerder. Maar binnen nooit missie daar. Daar gaat hij komen, die bal. Weggekopt daar. Door Lodfie Rikkers. Teruggekopt. En dat is het spel. Nee. Wordt niet voor Want de man is weg. En het wordt geschoten daar. En dat gaat over het doel van Zandvoort heen. De heren zijn geprezen. Missaars. Heeft haast. En daar wordt gefloten voor het einde van deze wedstrijd. Een belangrijke wedstrijd voor Zandvoort. Zandvoort heeft het grootste gedeelte van deze wedstrijd niets kunnen doen. Moest achteruit voetballen. Alleen de laatste tien minuten waren voor Zandvoort. Helaas, uh, het was niet voldoende om alsnog uh, drie punten in huis te houden. Eén punt is de scha schamele oogst van deze wedstrijd. Volgende week moet Zandvoort aan de bak omgeveer drie punten te halen. Terug naar de studio. Dankjewel Joop uh, voor uh, deze week weer. En uh, ja inderdaad jammer dat SV Zandvoort... ...niet heeft kunnen winnen vandaag van Arsenal. Ja, straks om kwart voor vijf gaan we krijgen het gedicht van de dag over de radio. Maar eerst nog even wat andere lekkere muziek, waaronder deze van Omi. Van dit uh, programma vandaag, Albert uh, Jo. Ja. Tja. Want ja, dier van de week, uh, dat gaat helaas eventjes niet lukken. Het uh, is dezelfde als vorige de, week nog. Het is dezelfde he? als Anders. vorige week. En de pit report, die is uh, van kwart uh, over vier naar uh, bijna kwart voor vijf. Cfn. gegaan. ja. Race Radio. Pit Report. Hij komt er wel aan, want we willen natuurlijk weten vanaf welke plek morgen onze eigen Max Verstappen gaat starten tijdens de. Race van de Formule 1 in Japan. Ja, de, de, de kop staat verstappen vijfde voor Ricciardo in kwalificatie. Ja, dat klopt. Dat klopt. <laughs> Oké, <Okay>. tot zover. <laughs> Max Verstappen heeft zich voor de tweede maal op rij voor teamgenoot Daniel Ricciardo weten te kwalificeren voor dit Formule 1 seizoen. De 19-jarige Nederland van Red Bull Racing dro drong door tot Q3 en reed daar in de beste tijd 1,31.1 goed voor een vijfde plek. Al start hij als vierde dankzij de gridstraf die Sebastian Vettel heeft opgelopen. Die is nog van vorige week toen hij dus een maatje een beetje sneed, om het zo maar te zeggen. En Ricciardo kwam slechts 0,06 seconden tekort op de Nederlander en werd zesde. Dit was de dertiende kwalificatie voor Verstappen als teamgenoot van de Australiër. Waarin hij voor de vierde keer dit jaar sneller was dan Ricciardo. Nico Rosberg veroverde met 1.30.6 pole position voor Mercedes-teamgenoot en rivaal Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen werd derde voor Ferrari-teamgenoot Vettel, zoals gezegd, die voor straf na de crash van de GP van Maleisië drie plekken terug moest en als zevende begint in Japan. Sergio Perez, Force India, reed de zevende tijd in de kwalificatie, gevolgd door Romain Grosjean van Haas, Nico Hunkelberg van Force India en Esteban Gutierrez van Haas. Aan het einde van de tweede heat vielen Valerie Bottas en Felipe Massa... Daniel Fiat en Carlos Sainz en Fernando Alonso en Joyce, Joyce en Palmer al af. En in, na Q1 vielen Jensen Button, Kevin Magnussen, Marcus Eriksen en Felipe Nasser... Uh, St. Ocon en Pascal Weerlijn af. Dus morgen verstappen vanaf een vierde plek. De voorbeschouwing is morgenochtend al om zes uur. Ja, ja, ja, ja. Nederlandse <laughs> tijd. De race begint om zeven uur Nederlandse tijd. Dat valt mij, toch? En uiteraard te volgen via die diverse speciale sportkanalen. Dus de Grand Prix van de Formule 1. Morgen vanaf zeven uur live te volgen op de televisie. Met Max vanaf een vierde plek. Lekker een eindje erbij morgenochtend hè, voor de televisie. Heerlijk zondagmorgen ontbijtje, en dan om 7 uur de race gaan kijken op uh, onderweer SIGO Sports. Nou weer, uh, Vos. Ik, uh, niks. Nee, nee, hou je mond, hoor. Je, je hebt kans, je hebt Anders krijg je zo meteen een uh, werkoverleg... wat heel zwaar gaat worden. En, heel en, zwaar. en laat, en laat. En heel laat, en heel <laughs> zwaar. Deze SOS hoor je bij cfv Zandvoort... met inderdaad Just Be Good To Me. Ja, zullen we gaan doen? Het gedicht van de dag. Een ode aan de radio.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 niet meer zonder Ik hou van de radio ZFM radio Zandvoortse radio In je eigen regio Ik kijk de laatste tijd niet nooit meer naar tv Al die stomme spelletjes Wat moet je daar nou mee? Geef mij maar de illusie Van een stem die ik niet ken Ik hoor die stem alleen voor mij de rest, de rest denk ik erbij. Morgens word ik wakker met een stem die mij omarmt. En s'avonds, s'avonds ga ik slapen met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is een liefde die tot niets verplicht. Mijn moeder zei, dat is nou radio. Ik dacht, het is een wonder... En ik kan mijn hele leven niet meer zonder. Dus, ik hou van radio. ZFM Radio. Zandvoortse radio. In onze enige eigen regio. Het was weer een uh, mooi gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. De oude aan de radio, CFM Radio. Al uh, 26 jaar doen we het hier in Stanford's lokale radio. Dus nou, ik zou gewoon zeggen van luister lekker naar de radio... en blijf dat vooral ook doen, hè. En hier is Tom Robinson en crew uit de jaren 80. Die heeft er een plaatje over gemaakt. Hier is Listen to the Radio. Leave the bureau in the snow, catch a By the concierge, by the bikes and up the stairs, snap the latch and creep into the room. die hier een mooie tas bij, hè? Uh, bij zich, ja. een uh, rood-witte uh, tas en er staat op, uh, deze tas is groen. Maar ja, hij is daar in pizza geweest. Hè? <laughs> Gaat lekker dan, uh, Fred. Ja, dat weet ik. Hé, hey, ja. Fred. Hé, hey, Goedemiddag. Hé, hey, hoe is het nou? Ja, Fred, altijd goed. Altijd goed, ja. altijd goed. <laughs> oh, Oké. Okay. Hé, hey, uh, wat gaan we, wat kunnen we de luisteraars verwachten de komende twee uur live? Nou, we hebben dus uh, een Gerjo-visite vandaag. Wat, wat heb je? Gerjo. Oh. Ja, een beetje uit de knollenstreek is dat? Ja, hè? zoiets. Ja, het is een leuke intro dit. Ja, Die man heeft kilometers gereden, opgeleid kilometers. bij de A9. Die gaat lekker. Wordt een gezellig programma. Ja, we hebben Ramon Beens ook nog. Die is een stuk dichter bij huis natuurlijk. Dat is de broer van Peter. Van Peter Beins inderdaad. En uh, ja, hebben we nog eventjes contact met uh, Mick Herren over zijn nieuwe single. Potverdikkie, weer zo'n een vol programma er komen Heel uur. vol uh, programma, inderdaad. En allemaal live. En uh, natuurlijk ook nog een beetje lekkere muziek tussendoor. Nou, wij wensen jou en je gasten heel veel plezier. Wij gaan even werkoverleg doen. Ja, we gaan eerst nog even een plaatje draaien. Oké. Okay. Okay. Dus dan heb ik na vijf uur een... Hier uh, is de beurt afrit, hè? Formidabla. Oh, dit gaat lekker trouwens. Uh, alles door elkaar heen. Beetje van slag af? Vakantie? Dit gaat, dit gaat allemaal weer lekker gewoon. <laughs> heb, heb je vakantie? Eh, ja, ik heb vakantie. Maar het komt goed hier, dus Formidable. Formidable. Formidable.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 ja, we worden zojuist van uh, Fred. Zo meteen weer een uh, mooie aflevering van Entertainment for You bij CFM na vijf uur. Maar er gaan nog veel meer andere mooie programma's aankomen, Albert Jan. Ja, allereerst uh, even uw aandacht voor uh, de klassiek liefhebbers onder u. Morgenavond van 7 tot 9. Wederom CFM Klassiek. Was samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Echt de moeite waard om te luisteren. Zeker als je van klassiek houdt. Dus zondagavond van 7 tot 9. Uh, ZFM Klassiek, samengesteld en gepresenteerd... door onze collega Ruud Jansen. En niet alleen Zandvoort Goes Wild in oktober... maar CFM Goes Wild 2. Nee. Want aanstaande woensdag van 8 tot 10 uur... presenteert Willem Bruist weer een bruisend programma... van 8 uur tot 10 uur s'avonds. En volgens mij is de, de, de, de, de, de titel van die avond... Is ZFM Goes Wild. Wauw. Dus ook luisteren aanstaande woensdag tussen 8 en 10... naar onze collega Willem Bruist. En het zit er ook voor ons... We ja. gaan ruimte maken voor Fred en al zijn gasten. Some en we zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Dag. Doei.